Reden is de vervolging door het strafhof van de Keniaanse president Kenyatta en vicepresident Ruto. Zij zouden achter het geweld zitten dat uitbrak na de verkiezingen in 2007. Hoewel veel Afrikaanse landen lid zijn van het strafhof, vinden veel Keniaanse politici dat het strafhof een instrument is van westerse landen om Afrikaanse landen de les te lezen. Het strafhof zet de processen tegen Kenyatta en Ruto gewoon door. Op de A58, Vlissingen naar Bergen op Zoom, staat al urenlang een file van meer dan 20 kilometer. Een vrachtwagen met hooi vloog daar vanmiddag in brand, waardoor het verkeer muurvast kwam te zitten. Inmiddels zit er weer wat beweging in, maar het zal nog wel een tijd duren voordat de file is opgelost. De politie heeft drie mensen aangehouden die verdacht worden van fraude met persoonsgebonden budgetten, PGB's. Een man en een vrouw uit Eindhoven en een vrouw uit Rotterdam zouden voor ongeveer 2 miljoen euro hebben gefraudeerd. De drie zaten in een stichting die zich richt op het opvangen en ondersteunen van kwetsbare jongeren. De jongeren wisten niet hoeveel geld er werd aangevraagd en waarvoor het werd gebruikt. Het OM vermoedt dat een groot deel van het geld verdween in de zakken van de drie verdachten. Een meerderheid in het Amerikaanse huis van afgevaardigden is vooralsnog tegen een militaire aanval op Syrië. Volgens de zender ABC gaan 63 parlementariërs tegenstemmen en 23 voor. Van de ruim 160 twijfelaars neigt het overgrote deel naar tegen... Van 189 afgevaardigden is niet bekend wat hun overpijnzingen zijn. Het beeld is anders dan in de Amerikaanse Senaat. De Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken steunt een motie voor ingrijpen. Later stemt de hele Senaat over de motie. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het een graad of 16. Morgen overdag eerst zonnig, maar later meer wolken. En tegen de avond in het Zuidwesten een regen of onweersbui. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan nog vides op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noordorp en Zoetermeer 2 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knoopend Knijpolderplein 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Kisma di there, the fog me yo, kamuma, linek kitsan so get goum, kumma chol dal dinen yo, line kusi yo, mon nessi man, le nessin, moi killen dja fala. We should be using I'm the ones who practice with kitchen. Oh Qu'on nous dit le boulot, pour qu'ils espèrent, beaucoup de sentiments, de race die faut die Je veux les gang ouverts, des amis pour parler de l'Europe, de la joie, pour qu'il nous fie, des infos qui le divise pas. Changer, c'est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 Dat me be your ruler. ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I rule. rule. Let me live that fantasy. U levert ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl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 Maar dat is zoals het gaat, hier aan de keur.